Een uh, klein kijkje achter de schermen van Radio 1. We zitten in een, uh, ja, een soort, soort noodstudio, mag ik wel zeggen. En uh, dat betekent dat wij zijn afgereisd naar een ander pand... omdat er verbouwd wordt in onze originele studio. En daar horen wij dus helemaal niks meer door het geboor en getimmer. Dus nu zitten we in een andere studio, maar we hebben geen muziek... En uh, eigenlijk alleen maar, uh, kan ik alleen maar praten. Dus uh, dat betekent dat ik je hulp hard nodig heb. Bel me op 0800 1121. En dat is wel weer hetzelfde principe als altijd: vragen en antwoorden. Dus heb je een vraag? Bel dan 0800 1121. En stel je vraag op, uh, 0, nou, via dat nummer. En we gaan ook even proberen of via de computers aan de praat kunnen krijgen, zo, Zodat je me ook kunt mailen op Nachtzuster Apesta omroepmax.nl En straks ook weer chatten via www.nachtzuster.net Hé, hey, ik hoor dat er in ieder geval één plaatje het doet en dat is het plaatje dat je van me gewend bent rond deze tijd. Het is Doe Maar en Dag Nachtzuster. Ze legt de handen op ik me even onderzoeken aan Jij helpt me bij het drinken van wat water Als zuster blijft nog even bij me staan Nacht zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht ik brand van binnen Nacht doe iets aan mijn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 Nacht zisten, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zisten, al ik de morgen heb. <jaar> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzisten, ik brand van binnen. Nachtzisten, doe aan wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzisten, haal ik de morgen? Nachtzisten, doe iets aan de pijn. Nachtzister. Nachtzister.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 Goedemiddag, zuster. Goedemiddag, zuster. De pijn, Bijzonder. Opeens een andere behandelruimte voor de nachtzuster. Dus even, even aan het kijken waar alle apparaten liggen en uh, hoe we alles hier uh, precies aan het werk krijgen. Maar gelukkig zijn er wel dezelfde patiënten als altijd en dat ben jij. Want het programma draait natuurlijk eigenlijk gewoon om jou en jouw vragen. Dus heb je een vraagbel naar 0800 1121 en dan word je doorgeschakeld naar de wachtkamer. En voor je het weet ben je aan de beurt. En Monique. Ja, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, Astrid. Uh, ik heb een vraag naar aanleiding eigenlijk van vorige week naar die, eh, uh, na, naar, naar, uh, die nare moord op die mevrouw, die met die met die kindjes. Yeah. En ik heb me afgevraagd als je nou. Erf je nou ook nog als je dus iemand vermoordt om geld of wat dan ook. Je bent zijn echtgenoot, zijn echtgenoot en uh, je, je bent 35, je vermoordt die mevrouw of je vrouw. Ja. En je komt uh, in de gevangenis terecht en dan kom, sta je ernaar... nou, hier in Nederland krijg je niet zo barre veel. Acht ja. jaar, dan ben je dus uh, uh, 43 en je komt weer eruit. Heb je dan nog recht op al dat geld? Ja, ik vraag me af of dat onder de plukse wet valt. Wat houdt dat in? Dat nou ja, je? dat is het verhaal dat, uh, dat je um, als je inkomsten hebt uit uh, criminele... criminele uh, ja, de, ja, uh, ja dat, dat weet ik. ik denk ook wel ja, maar een erfenis een... is natuurlijk geen... Ik bedoel, een ja, erfenis ja, ja, is niet de erfenis inkomsten erfenis uit Een erfenis is niet van volgens de wet geregeld. Ja. Als, een, als een kind, een, een, een, een, een verhaal, een kind is uh, een jaar of zestien... en hij heeft uh, zwaar aan de drugs, maar hij bereiken ouders... en die zeggen, nou, je bekijkt het maar. En hij denkt, nou, hij vermoordt ze... Komt hij dan, naar, naar als hij 23 is op straat, en heeft hij dan de hele erfenis nog steeds. En komt hij dan als een rijke jongen uit. Ja, dat is, dat is natuurlijk in al die Amerikaanse series is dat vaak het, uh, het motief ook, hè? Dat, de, de erfenis. Ja. Maar ja, op het moment dat ze dan gepakt worden... dan ga je er toch vanuit dat ze inderdaad die erfenis niet krijgen. Nee, dat denk je. Want ik zou het wel heel erg onterecht vinden natuurlijk. Ja. En oneerlijk. Nou ja... Um, eigenlijk, die, natuurlijk niet. Al, maar het, volgens de wet is erven, erven natuurlijk. Ja, hè? ja, precies. Want ja. je kan natuurlijk al langs levend op iemand doen, zoals dat veel mensen hier in Nederland hebben. Je vermaakt het, maakt het allemaal naar je echtgenoot. Nou, krijgt die echtgenoot het in zijn hoofd en hij vermoordt je. Erft hij dan nog van je? Is er een reden dat je dit nu graag wil, wil weten? Is nou, het, dan gaat ik, het heel nee. slecht in je huwelijk? <laughs> Ik heb geen... Nee, nee, nee. nee ik, ik, ik, ik zat er ik zat vanavond zat ik weer op... Uh, ik had wel een lopen nadenking. Ik zat vanavond op een verjaardag. En uh, ik, ik zat het, ik, ik gooide het zo in de groep. En iedereen riep, ja, natuurlijk kan die man daar niet van erven. Dat is zo onterecht. Ja. Ik zeg, ja, het is onterecht. Maar is het nou ook zo? Ja. En dat ben ik nieuwsgierig. Uh, ja, ik denk ook dat het niet zo is. Maar, wel, maar ik zou het ook nergens op kunnen, dat kunnen baseren. En moeten zeggen tijdens... Uh, Tijdens de, het. het, uh, het uh, terwijl die wel eens wordt veroordeeld. U erft niet meer, meneer. Dat zou de rechter dan moeten doen. Ja, dat hij dat eventjes bij de straf optelt. Ja, ja maar, maar zo, zo werkt niet het of... niet, denk ik. Nee, nee, ik denk niet dat het zomaar zo makkelijk ligt. Ja, want hoe, hoe is het dan met andere dingen? Weet je, je, hebt ook, uh, je hebt ook natuurlijk mensen die ruzie maken over de hond en dergelijke. En, uh, maar, maar mag je dan. Uh, uh, als je samen een hond hebt. En kijk, wij hebben samen een hond en we zijn gelukkig getrouwd. En ik breng jou om het leven. Ja, mag ik dan de hond houden? Ja, ja, ja dat soort ik, vragen kom je dan ook op. Ja, ja, het zou wel. Maar ik denk dat als je eruit komt na zoveel jaar of de hond leeft niet meer... of je hebt er geen interesse meer in. Ja, dat weet ik niet. He, maar geld is hey. natuurlijk toch wel een drijfveer waarvoor het, het meestal gebeurt. Nu maak ik me druk over waar die hond dan die acht jaar moet blijven. Goed. In het nou, asiel. Hij wordt opgevangen. Ja? Die wordt opgevangen <laughs> door de buren. Jawel. Oh, door de buren. Ja, wel, ja. Dat is wel waar. Ik heb wat He. dat betreft goede buren. Ja, ja dat is ook. heel ik gelukkig. Ook. Nou, oké. Ja, okay. een hey, ja, goede ja. vraag, Monique. Ja, ja ik, ik loop er al eigenlijk een paar dagen mee. Ja. En dan zie je al die verdrietige dingetjes, heb ik gezien in de krant. En dan denk ik, ach jee, maar gaat hij er nou nog mee vandoor met al dat geld. Ja, kan... En misschien hebben deze mensen het heel anders geregeld hoor. Dat, ik, ik moet ook niet specifiek op dit, dit uh, geval richten. Maar in, in het algemeen, wat, ja. wat gebeurt er dan? Ja, er zijn vast mensen op? die dat weten. Ja. Ja. Hoe zit het met erven Ja, het, het, het, het, hm. Ja, want het wordt ook een hele toestand als je gewoon. Stel dat je dat je verder gewoon getrouwd bent. En, dat je, uh, en, en stel dan dat, dat je dan niet erft dan zit je ook met hele toestanden. Want dan, dan kom je uit de gevangenis, moet je het huis verkopen. Want ik vind wel, jij zegt van... ja, je krijgt in Nederland bar weinig straf. Maar ja, het, zo is het geregeld. En blijkbaar... Ja, daarom, dat is ook zo. Nee, maar blijkbaar is dat het uh, algemene besef van eerlijkheid. Dus dan ja. heb je na acht jaar heb je, je straf uitgezeten. En heb je ook ja. echt je straf uitgezeten. Ja. Ja. En dan, als je dus niet erft... dan kom je uit de gevangenis... en dan, zit je met, dan, dan heb je geen... Uh, geen eigendommen meer, geen geld meer, dan hoe, hoe ga je dan functioneren in de maatschappij? Ja, ja dat is dan weer een ander probleem. Ja. ja. Nou, maar het, is wel, het, is, het is wel een hele interessante kwestie. Ja. Ik vind het niet slecht voor jou bedacht. Want er nog meer bij. Want we hadden vanavond er ook een, echt een discussie over. Want er kwam zoveel bij, kwam erin dat iedereen zei, ja, maar hoe, hoe zit dit dan en hoe zit dat dan? Hoe is dat dan geregeld in zo'n geval? Ja, waar, denk, wat nou kwam er nog meer dan? Maken, uh, wat kwam er nog meer op tafel dan? Nou, ja, wat was dan dat, was dat voor verjaardag? Nee, het was, nou, het was gewoon een geze hele gezellige avond die we gehad hebben. Ik hoop dat ze luistert, dan weten ze dat ik het gezellig heb gehad. Nou, wie was die jarig dan? Nee, het was een hele goede vriendin en kennissen van ons waar we geweest zijn. We hadden wat, uh, wat wijn en wat, wat gezellig. Oh, het was niet iets En toen dacht ik, nou ja. moet ik weten jullie, hoe dat zit? Ik zeg, want ik loop daar nou eigenlijk al mee. Vorige week had ik jou al willen bellen, maar toen is er niet van gekomen. Nee. En nou denk ik, nou moet ik het nou toch eens doen? Want ik ben nou hoog wakker, want we zijn eigenlijk net thuis. Oh, oké, okay. nee, dat heb je goed gedaan. Okay. Maar ik ben wel benieuwd wat er nou nog meer aan, uh, aan zijwegen ter tafel kwam. Nou, ja, het een komt het andere, hoe zit dit dan, en hoe komt het dan als je er dan uitkomt met, uh, met zo'n zo jongen die dat dan dat doet, zou doen. Ja, ja dat dan ja, dus loop je over, en dan komt dat eruit. Ja. Ja, is dat ja. eerlijk, is dat niet eerlijk, gevangenisstraf hebben we het dan weer over gehad. Ja. De een zei ja, en het is helemaal niet te zwaar, en de ander zei het is weer wel zwaar, ja dan komt dat... Uh, het was een goed gesprek in ieder geval. Ja, het ja, is dan grappig hoe je dan soms het nieuws opeens uh, heel persoonlijk uh, je aan kunt trekken. Ik zat er ook uh, van de week te luisteren uh, naar een verhaal op Radio 1... over uh, de ouders van die misbruikte kinderen in Amsterdam. Ja in die zaak rondom het hofnarretje. Uh -huh. En um, uh, toen zei er ook, volgens mij was het iemand van de van de politie of, uh, nou ja, in ieder geval uh, iemand daaromheen die, die zei heel heel mooi. De vraag van de verslaggever was een, een goede vraag vond ik van de verslaggever. Hoe is het met de ouders? Was ja. een, natuurlijk een hele brede vraag, maar ik vond het wel een, een, een goede vraag. En toen zei die man en dat was heel mooi. Die zei ja sommige ouders die uh, zijn het eigenlijk gewoon aan het verwerken en die gaan alweer verder met hun leven en uh, andere ouders... Ouders liggen aan ghuiselementen. En dat, dat vond ik zo mooi gezegd. En dan kun je opeens denken, ja, weet je, dan, dan ga je helemaal nadenken, hoe zou het in mijn geval ja. zijn? Hoe zou ik, hoe ik me je. voelen? Wat zou ik nu aan het doen zijn? Hoe zou ik daarmee omgaan? Hoe zou ik, want de, ja, ouders willen dan niet met, dat de kinderen met name en toename genoemd worden, omdat ze dan de rest van hun leven worden ge, wordt er gezegd dat als, als ze ooit een keer in de puberteit een lippenstift stelen, dan wordt er gezegd, ja, maar dat komt ja. omdat ze 13 jaar geleden of 10 jaar geleden, weet je, dat blijft dan. Ja. Uh, dat blijft dan als een soort stempel. En daar ga je dan heel erg over nadenken. En heb jij, jij hebt nu zo'n bizarre moordzaak. <laughs> heb je Ja, maar hoe is dat dan geregeld? Ja, hoe zit het dan bij mij stel? Ik, al, ik kreeg altijd die, die, die krant die op de lag op de grond, waar al die overlijdingsadvertenties in stonden. Ja. Die die van die, die, die familie erin gezet had. En dat vond ik, ik met hem omgedraaid. Want ik werd er zo, zo triest van. Ja. En dan denk ik, hoe zou dat nou, hij zou toch dori, hoe zou dat nou lopen? Wat stel je voor dat hij het echt voor het geld gedaan heeft? Dan komt hij dan straks vrij en krijgt hij dan ook nog die, die heleboel geld of zoiets. Ja. Dat zou ik zo erg vinden. Ja, ja niet <laughs> voor het geld hoor, maar. Het, ik zou het dus onrechtvaardig vinden. Het, het, doet zo, het is zo verdrietig dit. En dan, ja. Nou ja, goed. Ik denk, wel toch eens even. Ja, nee, het, is, het is precies een goede vraag voor de nachtzuster. Want dat kan een vraag zijn waar je al jaren mee rondloopt. Of TV, zo'n vraag die al een, een week door je hoofd heen dwarrelt. Ja, want je stopt hem weg, die vraag. Op een gegeven moment denk je, ach, het al wel. En dan vergeet je het. Ja. En dan komt hij toch misschien over zoveel tijd weer eens omhoog. En denk, ik moet hem nou toch eens vragen. Ja. Oké. Okay. Ik zeg 0800-1121 en ik roep op iedereen die de vraag van Monique kan beantwoorden, om vooral nu te bellen. Oké. Okay. Dankjewel, Monique. Ja, ja, Blijf jullie bedankt. wel wakker dan? Goed, nou, uh, ja. Dan luister ik morgen terug. Hoor. Oh, nou, dus, dat, dat is fijn om te horen. Oké. Okay. Uh, maar ik val misschien niet. Ja, ik ligt in bed met een in en dan luister, oh. zo luister ik mee. Oké. Okay, nou, ik roep je wel weer even als er iets uh, zinnigs over gezegd wordt. Zeker doen. Zeker Oké. Okay, dag, Monique. Fijne dag. Goed, hoi. 0800-1121. Dus Gerrie. Hoi. Hi. Nou, ik wil er niet zo'n heel lang verhaal van hebben. Nou, liever uh, wel hoor. Nou, ik liever niet. Oh. Uh, het gaat mij even over dit. Wie bepaalt er eigenlijk... Ik zat net naar Casaluna te luisteren. Ja. Laat ik daarmee beginnen. En dat ging over kunst. Ja. En toen dacht ik eigenlijk... Wie bepaalt er in vredesnaam wat kunst is? En uh, Ik zal je vertellen, we liepen laatst in een museum... En er was een zaal die lag helemaal bezaaid met handstoffertjes. Nou, dat was kunst. Met wat? Handstoffertjes. Hand wat is een handstoffertje? Hallo, wat is een handstofetje? Nooit gehoord van een stoffer en blik. Jawel, maar niet zo'n nou, een, en dan een Ja, en dan een stoffetje. Oh, oké. Okay. Ja. Hoe ja. zou ik het anders moeten noemen? Weet je, iets anders... Nee, maar je, je, zegt, je zegt stoffer en blik, maar je zegt, toch nee. wel, je zegt toch ook niet stoffer en handblik? Nee, ik zei met stoffetjes. Dus ik bedoel alleen het stoffetje wat bij het blik hoort. Oh ja, maar je zei handstoffetje? Ik vroeg anders... ja, me dat af of het hand. Oh, dat wist ik niet, sorry ik hoor. Niet hoe ik... nou, nou, oké, dat lag Je niet mij zo dus gepiqueerd op... over een stoffertje, Gerry. Oké, dat lag daar <laughs> dus in een zaal. Ja. Dat was dus kunst. We oh. uh, lopen met. Ja, ik kom in veel musea. Ja. Uh, <laughs> onder andere ook veel in Krullermuller. Ja. Daar zie je dan op een gegeven moment ja, een groot wit vlak met een zwarte streep erop. Kunst. Ja. Dan denk ik, als een kind van vier dat had gemaakt, dan was het prut. Ja. Nu is het kunst. Ja. Wie bepaalt dat? Ja. Die onzin. Want het is in mijn ogen gewoon onzin. Hè, ik zag laatst op televisie dat ze met euh, Tinderkaas met aan het smeren waren. Ja, wat denk je daar nou bij? Ben ja. ik dan gek of zijn die anderen gek? Ja. Waar zijn we mee? Wie bepaalt nou wat kunst is? Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik vind het een hele goede vraag. Ja. Eh, ik bedoel, is dat zo'n directeur van een museum? Uh, <tosses> ja. Uh, Wordt dat uh, misschien op de kunstacademie al? Oh, je hebt een bepaalde naam. En, oh, dat is van jou, dat, uh, dat is echt wel kunst. Ja, ja. Ik kijk ook veel op televisie naar nou, Afro's Kunstuur. Ja. Nou, daar zie ik ook vaak dingen dat ik denk... Nou, <lacht> ja, je ziet het er maar in, maar ik zie er alleen maar gekladder in. <lacht> ja, sorry dat ik het zeg. Ja. Hè? En dan denk ik, waar zijn we mee bezig? Wie bepaalt nou eigenlijk wat kunst is? Maar wat vind jij wel kunst, Gerry? Echt iets moois, een Rembrandt, een Van Gogh. Maar geen zwarte streep op een wit doek. Ja, dus dan is eigenlijk uh, uh, is het onderscheid te maken als je terechtkomt bij uh, niet iedereen kan het. Uh, ja, ik wou het niet zo zeggen. Nee, maar als jij, want ik bedoel, een, uh, het verschil tussen een Rembrandt en een zwarte veeg is natuurlijk wel heel erg groot. Maar, maar er is natuurlijk een enorm grijs gebied. Uh, ja. He? De yeah. moderne kunst. Yeah. Maar ik kan er absoluut geen kunst in zien. Nee. Absoluut niet. Dan denk ik, ja, een kind van vier kan het ook. En dan is het geen kunst. Dus wie bepaalt nou eigenlijk ja, wat kunst is? He, en ik heb in Krullenmullen gezien dat een, een groep uh, Amerikanen... die stonden me daar naar gekrabbeld te kijken. Dat ik dacht, jeeke, wat zien jullie daar nu toch in? Ja. Yeah helemaal niks. Maar ja, dat is vaak het mooie van kunst hè, dat iedereen ja, er iets wel, anders hoor, in ik kan nou, zien. Nou, ja. Ik, ik kan in een zwarte streep op een wit doek niks zien hoor. Maar ik heb nu wel het gevoel inderdaad als bij jouw verhaal dat de schoonmaker wat handstoffertjes achtergelaten heeft in een zaal. Ja, <laughs> En dat per ongeluk een hele groep Japanners denkt dat het kunst is. Nou oh, ja, hij is fijn. Ja. Maar uh, ik zag, we zijn ook zo doorgelopen hoor. Oh. Maar toen dacht ik, hoe is dit in vredesnaam nou mogelijk? Ja. Hoe krijg je het voor elkaar om je... een hele zaal te bezaaien met stoffetjes. Ja. Heb jij ja. ook iets in je huis hangen, Gerry? Ja, een zeker kunst. Heb ik wel iets in mijn huis hangen? En wat is dat dan? Nou, gewoon schilderijen die ik niet onder kunst wil, uh, onder de noemer kunst wil vangen. Oh. Nee. Maar wel gewoon mooie schilderijen. Maar dan is het geen kunst, maar is het een gewoon schilderij? Een gewoon mooi schilderij, hmm. ja. Maar ik ben wel echt een museumgek. Ja. En... Maar voor jou is kunst dus een soort eretitel? Ja, precies. Dat het heel, heel bijzonder moet zijn voordat het kunst genoemd mag worden... en daar, daar... Nou ja, de bijzonder. categorie daaronder is een gewoon schilderij? Ja, maar ik bedoel, ja, wat is heel bijzonder ja, uh, Ik bedoel, ja, daar kunnen de meningen ook over verdeeld zijn. En ik snap ook wel dat mensen een uur kunnen kijken naar een zwarte streep of een wit doek. Ja, van mij mogen ze. Ja. Maar ik vraag me alleen af, wie bepaalt dat, dat dat ding daar komt te hangen? Ja. Dat is mijn vraag ja, ja en... En. Nou ja, nee, dit is de andere vraag. Hè? Want uh, de, de vraag wat is kunst is iets anders dan de vraag wie bepaalt wat er ja, in een nou, museum, museum ja, komt hangen. Nou, ja, dat houden. was mijn ja. vraag. Wie bepaalt dat nou? Ja, ja, want... Van, nou, dat wil ik in mijn museum hebben en dat is zo bijzonder. En, uh, en dat is kunst. Ja, maar de, de, de... Dan denk ik, ja, dan ben jij... De directeur van het museum. Ja, of de, uh, ik weet niet curator wil ik zeggen, maar daar is, ja. daar is een naam voor. Voor iemand die gewoon de collectie. Net zoals dat, dat er binnen een, een theater werkt. ook iemand die bepaalt wat het programma van het theater is dat jaar. Ja. Zo is er bij een museum ook iemand die bepaalt wat er in het museum komt te hangen. Ja, maar zoiets wordt dan toch aangeboden. Ja, precies. Ergens moet iemand zijn van... Je uh... zegt van, nou, dat ja. vind ik nou iets wat in dat museum... Ja. Uh, hoe komt zoiets daar te hangen? En zeker in een Krullen Muller. Ik, ja. ik heb nu zin om een, een aantal witte doeken te kopen... daar zwarte ja, vierkantjes op te schilderen hoe en eens bent. te kijken of nou, ik ermee... Hang maar op. Ja. ja. <laughs> <laughs> maar ik heb nog een vraag, los van alles. Heb jij ook bij Omroep Gelderland gewerkt? Ja. Net als Harm Edens, overal en nergens. Ja, erg hè? Maar wat, het is leuk dat nou, ja, je het die... zegt, want ik was zelf, het was zelf al een beetje in de vergetelheid geraakt ja. bij mij. Maar van de week sprak ik een collegaatje en toen dacht ik, goh, daar was het leuk. Bij, dat is een leuke omroep, hè? Omroep Gelderland. Nou, ik luister er niet veel naar. Ik, <laughs> ik, ik woon zelf in het Gelderse, maar geef mijn radio 2. Mij. Maar hoe weet je dan dat ik daar zat? Heb je toevallig nou, een af, keer de radio per ongeluk? Ja, bepunnen? af en toe dan ja. uh, haalt mijn mama de Gelderland erop. Ja, ik heb een maar, tijdje de ochtendprogramma gedaan. Toen oh, de vaste ochtendprestatrice was op vakantie. En toen mocht ik, of die was een tijdje op reis. Oh, dat weet ik niet meer. Dat was leuk. Goh. Maar ik ja. weet wel dat mijn vraag bij ligt. Astrid de Jong. Ja. Maar ik twist, ook nog ja. <laughs> ja, nou, maar precies. Laten we dit ja. gelijk een eind maken. Er zijn er meer. Oh ja. Uh, het gaat mij alleen maar even om wie bepaalt nou zoiets. Ja. Wie bepaalt ja? wat kunt. Ik vind het een mooie vraag, Gerry. dankjewel. Oké. Okay. Hoi, hoi. Dag. Tot de volgende keer. Oh, dat, tot zover, Gerry. Die. Uh... Ja, die denkt genoeg over de handstoffertjes. 0800 1121 Als je weet wie er bepaalt wat kunst is en wat niet. Nou, dat moet toch iemand weten. Want de afgelopen twee uur Casa Luna over kunst. Dan moeten wat kunstliefhebbers luisteren inmiddels. Rob, goeienacht. Eén, hey, goedendag. Dag. Dag, zuster. Hallo. Hi. Ik heb een vraag. Ja. En die is eigenlijk heel simpel. Eh... Uh, maar toch moeilijk. Ja. Uh, ja, ja. Handstoffertjes, uh, dus, hè? Um, nee. de Ik wil hier mijn huis verwarmen. Ja. Als ik er niet ben, ja. hoeft het mij niet warm te zijn. Nee. Maar als ik aan thuis kom, ja. wil ik wel snel warm hebben. Ja. Nou, ik hoop dat er iemand was van een energiebedrijf Ja. Maar sommigen zeggen: hou het op 18 graden. Oh Ja. En dan, dan, ja, dan is het al warm als je thuis komt. Ja. En ik denk, al die tijd dat het op graden is, ja. straalt er ook warmte uit mijn huis. Dus koud en ja, ik hem aan als ik er ben, en dan komt het wel goed. Gewoon een hele simpele technische vraag. Ja. Ja, maar ik hoor ook wel mensen zeggen van je moet altijd je huis inderdaad op een bepaald aantal graden houden. Want het kost meer energie om iedere keer van koud naar warm de hele boel op te warmen... dan dat het energie kost als je al die tijd gewoon op eenzelfde iets lagere temperatuur die verwarming laat loeien. Dat, ja, ja. Ja, dat is ja. precies mijn vraag. Eigenlijk. Ja. ja. Nou, dat vind ik een goede vraag. Maar, Rob, dan moeten we wel even weten. Wat, want heb je een gaskachel? Heb je centrale verwarming? Heb je acht ik heb kamers? Een centrale Gewoon een, een standaard huis wat uh, iedereen heeft. Een gewoon Bijna een standaard iedereen. huis wat iedereen heeft? Bijna iedereen En 18 graden, vind je dat al warm genoeg? Want dat vind ik nog wel een beetje. W -w -w -w, vind ik dat nog? Vind ik ook, bewerkt. Ja. Nee, de vraag. Je, je stamt misschien net niet de vraag. Ja. Uh, de vraag is. Uh, ik ben er overdag niet. En nee. mijn, ja. mijn vrouw is er ook niet. Oh. En dan zeg ik van. Zet dat er helemaal uit. Want ja. het is winter. Ja. En dan wordt het wel ongeveer acht graden koud hier. Ja. Oké, okay, die energie die is weg, natuurlijk. Ja. En. Dan kom ik thuis, dan moet volgaas dat ding natuurlijk. Want ja. het ik wel lekker, 20 ja. graden. Ja. Ja. De vraag is eigenlijk heel simpel. Uh, had ik overdag een beetje moeten stoken? Ja. Of gewoon af laten koelen? Mijn idee is overdag niet stoken. Want het temperatuurverschil tussen buiten en binnen is al minder. Ja, maar dan begreep jij mijn vraag niet. Okay, Want Mijn het... vraag was gewoon heel simpel. Ja, wat vind jij warm? Vind je 18 graden al warm? Maar je zegt nu 20 graden. Oké. oké, oké. Ja, kijk, uh, Als ik in televisie zit te kijken, vind ik 20 prettig. Ja. En als ik aan het hobbyen ben, dan vind ik 18 ook prima. Oh, en wat en is, dat, wat is dat voor hobby dan? Ben, ja. Sorry. Nee, gaat door. Als je buiten in het schuurtje aan het rommelen bent, ja. dan is 5 graden ook voldoende. Ja. Oh. Maar wat rommel je dan in het schuurtje? Motors. Oké. Okay. Rommers. En dan krijg je het wel warm van alle inspanning, dan, dan is het 5 graden Christie, Dan gaat het ondergaan? dan gaat het om, ja. denk ik. Ja, ja, en als ja, je ja. binnen in huis aan het rommelen bent, wat ben je dan aan het doen? Uh, dan doe ik de huishoudelijke activiteiten uh, oh. die mij opgedragen worden. <laughs> Dat is de vaatwasser halen. Uh, zoiets, ja. ja ja, ja, ja. ja. Of een lampje, lampje... Oh. een vastgoed van of zo. Ja. Oké, okay. en dan is 18 graden... want er komt ook wel een beetje fysieke activiteit bij kijken... dus 18 graden is te doen. Precies, Goed. en je nee. echt helemaal... lekker lam op de bank zitten net als nu. Ja. Naar de nachtzuster zitten luisteren. Ja. Dat vind ik 20 graden prettig. Oh ja. ja. Ik heb altijd Engel, dat ik... Het, maar, ja. hey, mag ik jou nog een vraag stellen? Ja. je bent een nachtzuster, hè? Ja. En... De nachtzusters, ken jij die ook? Ja, van de VPRO van vroeger, ja. Ja, oké, okay. ben, ben, ben jij een af ervan? Ja. Nee, nee, nee. Dat, nee, het is puur toeval. Dat hadden we, we, we waren wel op een gegeven moment, dachten we van, nou ja, het is zo mooi dat je eigenlijk als een soort nachtzuster midden in de nacht de mensen probeert te helpen. Dat, dat, yeah. dat, ze, dat zei degene die de titel bedacht, dat is mijn baas. En, die, uh, en toen dacht ik, ja, dat is leuk... want dan kan ik ook het Doe Maar draaien met nachtzuster... en dan kan ik zeggen volgende patiënt en wachtkamer... en dan hebben we een beetje een beeld. Yeah. En op een later moment dachten we... ja, maar je hebt vroeger natuurlijk de nachtzusters gehad... Ja, oké. Okay, okay, ja, dat is kent, vroeger. Wel, ja, ja. ja ik, dat hebben we toen wel in het hele gesprek gezegd. Dat is vroeger wel eens geweest. Maar dat was bij zoveel mensen alweer helemaal een beetje weggezakt. Dat we dachten: ach. Ja, waarom? Hoe, hoe kan ik dat nou weten? Want we weten bijna geen één Nederlander natuurlijk. Nou ja, ik wist het ook nog vaag. Oh, ja. Ja, maar nee, ze, staan ook, ze staan ook nee, in het theater inmiddels. Een van die nachtszusters ja. was mijn zus. Eerlijk waar? Ja. Wat leuk! Noriel Romanesco was bij zijn nachtszusters. Nee, Nora Romanesco was niet een nachtzuste. Die is vannacht vluchten. Nu wel. Maar was, zij toen, van, was zij toen een van de nachtzussen? Want dan raak ik helemaal in de war. Zij, zij ging toen de straat op uh, om wilkeurig publiek te interviewen. Oh. Ja, maar, maar mijn, max, Eén, mijn, mijn inmiddels Max-collega Nora, die op vrijdagnacht nu een programma maakt, dat is jouw zus. Dat is mijn zus, ja. Maar we dwalen af. Nee, vind ik hartstikke leuk. Ik wil weten hoe dat zit. Met de verwarming. Ja, ja dus... dat weet ik wel. Ondertussen kunnen mensen gewoon bellen... naar 0800-1121 met het antwoord op jouw vraag. Maar ik ben dan wel benieuwd, heet jij dan ook Romanesco? Ja. En waar komt die naam vandaan? Had ik natuurlijk gewoon een keer aan Nora kunnen vragen. Uh, dat is uh, op de grens. Uh, die naam komt van een oude man vroeger ooit... Uh, tussen uh, Italië en Zwitserland ja. en soms was het Zwitsers gebied en dan weer Italiaans gebied. Palleggio heet dat plaatsje en uh, daar is een oude man uh, deze kant op gekomen en ja, die heeft hier toch nog wat kinderen geproduceerd. <laughs> En uh, ja, als je het op Google intypt, dan, kun je, dan zie je zoveel. Je hele stamboom. Maar was dat je opa of je vader? Of was oh, nee, je zelf... dat is vele geslacht. Oh, dat was echt over, over, over, over, ja, over. Ja, over, ja, over, ja, over. ja, ja, ja. vele ja. geslachtend terug. En wat doe jij dan in het dagelijks leven als je niet aan de motor sleutelt... of de huishoudelijke taken die je opgedragen zijn uitvoert? Ben je dan ook in de uh, radio- en de theaterwereld terechtgekomen? Of... Nee, helemaal niet. Oh, wat, want ja, jouw dus vader dus was ben fotograaf, ben je niet, of ben je niet? Bij het museum. Was jouw vader fotograaf? Of was jouw ja, dat klopt. Ja, ja precies. Er ja. staat me iets bij van dat uh, auto van Nora. Dat daar nog fotografie-Romein een vindt. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, ja, maar ja, jij ja. bent het onderwijs uh, ingegaan? Ja, ja, ja, ik heb lang in de fotografie gezeten. Oh. En uh, ja, geen droog brood meer. En toen in het onderwijs. Uh, jij hebt je altijd brood, hè? Ja. Je hoef je niet heel erg te werken en dan. En kun je in ieder geval de verwarming betalen. <laughs> Dat is best belangrijk. Ja, ja. Dat je er lekker warmtjes bij zit. Ja. Nou, meester Rob, bedankt voor de vraag. Hé. Hey, en... zuster. Ja, dank je. <laughs> Tot een ja, volgend ja, bezoek. En de groeten aan Nora. Doe ik. Oké. Okay. Dag Rob. Dag. 0800-1121. Kun je bellen als je weet hoe Rob zijn huis het beste warm kan houden. Level 42 was dat, en hot water, warm water, dat zit in je verwarming, in ieder geval bij Rob. En die wil graag weten hoe hij overdag het beste kan stoken in zijn huis. Moet hij het altijd op een bepaalde temperatuur warm houden? Of uh, moet hij hem overdag uitzetten als hij niet thuis is en hem dan aanzetten als hij thuis komt? En hoe krijgt hij het dan snel warm overal? Een verwarmingsvraagje van Rob. 0801121. Gerry wil graag weten wie er bepaalt wat kunst is. En dat is een hele een mooie vraag. En die ook in, in zo'n klein zinnetje samen te vatten is. En Monique die wil graag weten, en het is niet uit persoonlijke overwegingen... maar of je ook erft als je je echtgenoot om het leven brengt. Of je dan toch het geld van je echtgenoot erft. Of ja, van je vader of moeder. Ja, een beetje een lugubere vraag, maar wel een goede 0800-1121. Rob, andere Rob, goeienacht. Goeienacht. Hallo, hoe gaat Hi. het? Uh, ik, ik, ik kan eerst even zeggen, ik, ik, ik kan die vraag over kunst... kan ik enigszins aanvullen uh, met bijvoorbeeld de vraag van... Uh, wat is literatuur? En wie bepaalt dat? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, uh, uh, uh, uh, zeg het maar. Ik kan wel aanvullen, en dat is geen antwoord op de vraag van wat is kunst of niet. Maar uh, ik heb eens een uh, <coughs> twee uur durende uitleg gehad van uh, Wijle Pierre Jansen over Mondriaan oh. en, en hoe die zijn uh, uh, carrière heeft ontwikkeld. En dan zie je wat Mondriaan bekend om is geworden, dat zijn zijn, zijn blauw, rood, gele, blokkige uh, doeken. Uh, maar daar is, daar is hij helemaal niet mee begonnen. Hij is begonnen met uh, landschapsschilderijen ja, ja. Uh, van, geloof ik, een riviertje, de Gein, ergens in Noord- of Zuid-Holland. Ja, ja. en, uh, en daarna bomen en dan veel stilistische bomen en zo ontwikkelde hij zich steeds verder. Maar daar moet je een andere luisteraar maar um, uh, antwoorden op laten geven. Hetzelfde kunnen we zeggen van hoe is Ruudveld eigenlijk gekomen aan zijn um, uiteindelijke uh, ontwerpen. De vraag die ik heb, ja. is een, een beetje een inleiding uh, tot de vraag die ik heb, uh, die, die er trouwens niks mee te maken heeft. Ik ben gevoelig voor uh, ritmes en muziek. Ja. Ik moest er even weer aan denken toen ik jou aan... Uh, uh, intro uh, deuntje weer horen. Ja. Yeah. Uh, dat is van Doe maar. En dat vind ik hele. Uh, uh, dat vind ik muziek die me heel welgevallig is. En dat doet me denken aan bijvoorbeeld uh, het ritme van Bob Marley. En andere. Uh, Caribische geluiden. Ja. Yeah. Maar er zijn nog Caribische geluiden die. Daar krijg ik kippenvel van op mijn benen als ik het alleen al hoor. Uh, positief uh, is negatief muziek, uh, wat, of negatief uh, kippenvel. Oh. Dat soort dingen. Ik neem weg. Uh, uh, radio knop uit. Uh, uh, negatief kippenvel dus. Uh, negatief kippenvel. Ja. ja. ja. Uh, duidelijk. Ja. Maar Waar, waarom ligt dat aan? Ja. Dat is een goeie. Ja. <laughs> Ik, ik zou het mijzelf altijd vragen: waarom vind je deze muziek, waarom knik je in deze muziek en ga je ah, op een klo mee? Oh, dan wordt hij wat algemener. Het is niet waarom jij zo'n zo aversie hebt tegen bepaalde soorten muziek... maar waarom een mens het ene soort muziek wel heel erg waardeert en het andere niet. Ja, ja. en dan moet ik denken, maar dat, dat verzin ik ook maar zelf. ligt het aan een... en nou zeg ik echt dingen waar ik helemaal geen verstand van heb omdat de ene een halve maat is, een driekwart maat, ja. of een volle maat, of, of een achtermaat, of weet ik veel wat. Ja. En uh, uh, daar is de ene mens beter tegen het bestand dan de andere. Of uh, heeft het met iets heel anders te maken? Ja, ja ik, dat, dat is een goede vraag, want ik had toevallig ook vandaag weer een discussie met mensen over um, hoe schrijf je een hit... Ja, er zijn heel veel mensen die zeggen van nou, maar ik heb nu een hit geschreven. Moet je die jongens van vragen? Ja, precies. <gakes> ja, er zijn een paar mensen die het heel goed weten. John Eubank van Marco Borsato weet het ook. Ja. Maar, uh, maar, maar dan nog is het. Uh, uh, ja, zou iedereen graag willen weten hoe je dat eventjes doet. Hè? Hoe je dat uh, makkelijk doet. Maar, maar, het is, het is... Maar, maar het gaat mij niet specifiek om het schrijven van een hit. Nee. Wat iedereen leuk vindt is een mens in zijn algemeenheid uh, gevoeliger, uh, de ene mens dan de andere, gevoeliger voor een bepaald soort ritme ja. uh, dan voor andere ritmes. Ja. Nou ja, over het algemeen is het wel zo dat we, uh, wij, wij allemaal de vierkwartsmaat het, het makkelijkst vinden klinken... Dat weet ik niet, ik nou, weet niet tijf... dat ik wat het vierkwartsmaat is. Nou ja, gewoon een liedje dat 1, 2, 3, uit 1, 2, 3, 4 bestaat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Dat vinden wij makkelijker dan Oeh, ja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2 3, 3, 1, 2, 3. Ja, ja precies. Of, of, uh, ja, of ingewikkelde maten, dat vinden we dan weer moeilijker dan gewoon. Een simpele, simpele vierkwartsmaat vinden we meestal het, uh, het prettigste in het gehoor liggen. En dat heeft volgens mij met symmetrie te maken. Net als dat wij meestal mensen het mooist vinden die, die een symmetrisch gezicht hebben. Denk ik. Ja, het is eigenlijk is ja, een nou, vierkwartsmaat. Ja, op iets wat ik nog helemaal niet aan Ja, nee, heeft er ook niks mee te maken, bedenk ik terwijl ik het zeg. Want een vierkwartsmaat is natuurlijk niks symmetrisch aan. Maar, maar, het, maar het klonk heel logisch toen ik het zei. Ja, maar, nou, maar ja goed. Dat maakt ook niet uit. Maar het is, maar het is wel. dat ligt De meeste popliedjes, dus de liedjes die de meeste mensen het makkelijkste ja, aanhoren, dat zijn vierkwartsmaten. Maar ja, er zijn ook hele, hele mooie liedjes die een. Um, die uit een drie maat, Of drie is het drie maat? Ja, één, twee, drie. Ja. Nou ja, die die uit, uh, uit andere maatsoorten bestaan. ja maar, maar... Ja, Mijn vraag is dus van... Uh, uh, uh, van uh, al die liedjes van uh, Doe maar, ja uh, Die hebben een bepaalde... Uh, ja, een, een flow. Ja. Daar kan ik helemaal in meegaan. Ja. Uh, net zoals ik uh, al zei van... Uh, uh, net zoals van Bob Mali en... Ja. en Tennessee, cc bijvoorbeeld, de ja, hebben ook een paar van ja, dat soort ja, ja. dingen gemaakt. En als ik in de Caribbean kom, dan wordt er meestal muziek gedraaid... en denk ik van, ach, ik ga weg, of doe de radio uit. Maar hoeveel jaar ben jij, erop? Uh, 52. Want, want vroeger was het ook nog zo, dat uh, toen de Beatles uh, uh, net opkwamen... dat yeah. de ouders in die tijd zeiden: wat is dat nou voor verschrikkelijke muziek? Ja. Yeah. En uh, uh, de, de, de, in mijn generatie, mijn moeder moest niet zoveel van de popmuziek hebben. En ik heb begin nu al een beetje, een beetje moeite te krijgen, merk ik, met muziek met van die hele harde beats. Dat ik denk, nou, nou, nou voor mij hoeft het niet hoor. Ik word net wakker. Denk uh, ik dan... uh, nou, een hele harde, dat, uh, uh, daar heb ik. Uh, ik heb niet zoveel met. Volgens mij uh, maak je uh, muziekontwikkeling, maakt ook een, uh, een, een leap. Uh, tussen je veertiende en je achttiende ongeveer. Ja, en daar blijven we waar... weer stilstaan. Ja. Ja. En uh, dat is bij mij uh, waarschijnlijk niet anders dan bij, uh, uh, bij de rest. Kijk, mijn favoriete, daar heb ik het nu niet over, want het ging nu over, uh, mijn vraag ging over ritme. Ja. Maar mijn uh, uh, uh, beste uh, groep is, uh, uh, Pink Floyd, ja. die maakt weer hele andere muziek. Ja, nee, maar dat is een ritme, echt een generatie-ding. Generatie ja. ja. Dus uh, ja. ja. En alles wat er nagekomen is: de rap en de, dat soort dingen. De, de, de, en of de. hey terug jij. Terug. Oh, je hebt het niet tegen mij, hè? Nee, ik heb het tegen een van mijn pups. Die komt nu gewoon uit de bench. Die komen nu aan de werkkist. Die denkt: als mijn, als mijn baasje gewoon zit te babbelen, dan kom ik er ook weer uit. Ja. Ja. Mogen ze niet? <laughs> Terug jij. Wie was dit? Ze hebben nog geen naam. Oh? Ach. De nieuwe eigenaars die uh, verzinnen een naam. Uh, de, ik hou er twee zelf. En die heten Zoya en Kira. Ach, leuk. Maar die deze is. is dus gewoon naamloos? Ze zijn Goed. nu nog. Uh, hey jij daar. Hey, maar, maar, maar hey, jij daar is wel degene die jou op komt zoeken. En waarom hou je die dan niet? En Zoya en Kira wel. Uh, dat hangt uh, nog even af van, een, uh, van iemand anders die moet kiezen. Oh ja, oké. Okay. Dus het zou zomaar kunnen dat Heda blijft en dat uh, Kira <laughs> meegaat met iemand uh, naar huis. Oké, okay. goed. Nou Rob, um, ja het is een goede vraag, maar het um, want... Ik weet niet of er een antwoord op is. Ja, maar het zit maar ik, mij ik nog een beetje dwars. Ik voel mezelf af van ja. waarom vind jij deze muziek ja, ja. Of, gewoon leuk, ja. Ja. mooi... Ja. Ja. En waarom gooi je het andere gewoon direct aan de kant? Ja, daar krijg je de kippenvel van. En dan krijg je een in negatieve, negatieve kippenvel zin. van. Ja. Zoals je zegt. ja, maar ik vraag me wel af, want jij houdt dan van Pink Floyd. Maar waar is dan bij jou die waardering voor die caribische stroming? Dus niet voor de, voor de caribische caribische muziek, maar wel voor de funky stromingen van uh, uh, Doe Maar en Tenzi en nou, Bob nou Marley. Funky stroming. Ja. Ik weet niet hoe het het nee, ja, is. Nee, nou, nu schaar ik het ook onder een uh, kopje waar dat niet allemaal heel goed onder past. Maar waar is bij jou die voorkeur vandaan gekomen? Dat weet ik weet het niet. Ik, ik, ik, ik ben geen, uh, geen kennishebber op dat terrein. <laughs> ik, ik ben alleen. Maar je constateert dat alles uh, voor, wat je leuk voor helemaal vindt. Voor mezelf. Yeah. Van wat vind je nou leuk en wat vind je nou niet leuk? Yeah. En ik, ik had uh, dan, dan weer de vraag. Van uh, waarom vind je het eigenlijk. Ja, leuk? nee, dat begrijp ik dat het je vraag is. Maar ik vroeg me gewoon een beetje af hoe iemand die van Pink Floyd houdt. toch een, een, een voorkeur ook voor. Uh, voor uh, uh, Bob Marley. Ja, nou ja, het kan natuurlijk. Het is, het is oh, niet. Ik, ben, iets... ik, ik, ik hou ook van Bach hoor. Ook nog? Ook nog? Ja. Ik wil je ook nog eventjes op het Noorderweekse Donderdag Bach opzetten. Uh, nou, dat heb ik zo net uh, nog even ja. gedaan. Want ik heb. Uh, uh, want iedereen begint nu weer te lullen over. Oh, sorry. Um, te, praten. te praten over wat, ja. wat gaat komen, uh, de matthäus oh, ja Die heb ik een paar jaar geleden gekocht. Ik denk van nee, ik heb nog nooit de matthäus uh, Passion gehoord. En die heb ik gekocht en ben er aandachtig naar gaan luisteren. Ja. En kwam tot de conclusie, mijn conclusie... Ja, maar Bach heeft veel betere stukken geschreven dan dit. <lacht> Maar dat is iedereen nou zo dol. Maar je, je moet helemaal uh, ongeveer in dit soort uh, tijdperken lyrisch horen van uh, tegen Pasen uh, als ja. uh, um, uh, van de Matthew Toen heb ik weer eens dus een stukje muziek opgescharreld ook van Bach hmm. in een moderne vormgeving. En dat is uh, Sky. Um, en dat is zoveel beter hmm. dan die hele Mattheas maar de Matthäus-persoon is voor heel veel mensen gewoon ook een beetje jeugdsentiment. Het kan zijn, ik weet niet waar het ja. is. Voor mij is het niks. <laughs> ik luister gewoon naar de muziek. En ik ja. kom tot, voor mij tot de conclusie dat hij gewoon beter kan. Ja. Hij, hij kan beter, hè, die, die, die, die Bach. Ja, nou, hij heeft betere stukken geschreven. Maar hij wordt, er wordt vaak... ...zo lyrisch gedaan over, ja met de Matthäus Passion en daar moeten we heen en daar moeten we, nou goed. Nou, nou, ja. Helemaal en ik wens, wens al die mensen die daar van houden um, de, de, de, de, geluk, um, ja. dat maakt het helemaal niet. Uh, maar ik zit er ook zonder, uh, uh, laat ik zeggen, zonder enig religieus gevoel naar te luisteren. Ja. Ik zit er gewoon naar te luisteren. Ja. Nog wel trouwens een Nederlandse vertaling, dat kan meen dan ook weer verweten worden. Oh, ja. Van Jan Rot geloof ik. Eerlijk waar? Ja. Oh. En, uh, maar dan, uh, nou, goed, uh, dat is gewoon uh, hoe ik er naar, naar luister. Maar, uh, Rob, ik bedoel, Klein Klein Kleutertje is natuurlijk ook geen hoogstaand muzikaal uh, meesterwerk. Maar het is toch iets wat iedereen wel, ja, bij iedereen een goed gevoel bij heeft. En wat je toch ook wel weer leuk vindt om eens een keer te horen. Behalve jij dan. Ja, ik zeg nog heel diep in mijn ogen te halen, wat wat een klein, klein kleutertje... Ja, oh, dat weg. zat er niet waarwezen wezen, Rob, dat je een klein, klein kleutertje niet kent. Nou, zing eens voor. Klein, klein... Ja, ik kan, ik kan zelfs een groot kapje kan ik nog niet, uh, kan ja. ik niet zuiver brengen. Hoor. Daar heb ik wel zeer de problemen mee gehad. Maar klein, klein kleutertje, wat doe je in mijn hof? Je plukte alle bloempjes af, je maakte het veel te grof. Oh, mijn lieve mamaatje, zeg het niet tegen papaatje. Die... Dat is toch leuk om te horen op donderdagnacht op je radio 1? Nee. Ik, ik heb altijd het nou, idee gehad dat ik goed ben opgevoed. maar uh, Heb je kijk, het is gewoon een, een hiëat in jouw hele jou, ja. jouw, jouw kindertijd. Uh. Nee, maar, maar wat ik ermee wil zeggen is dat het ook geen muzikaal uh, uh, wonder is, uh -huh. maar dat iets gewoon een uh, emotionele waarde kan hebben. Jawel. Ik bedoel, zeggen wat ik net zei ja. over uh, de Matthijs-Pichel van Bach is net dat die mevrouw me, me uh, zich afvroeg over kunst... Ja. en mijn, een van mijn eerdere opmerkingen over diezelfde ja. vraag kunnen stellen bij literatuur. Ja. Um, waarom raken er toch zoveel mensen gepassioneerd over... Uh, nou ja, dat, dat hoort al bij het woord, bij, bij het stuk... over, over de mathéspersoon? Of ja. is dat, zit daar iets van, we moeten dat gewoon mooi vinden? Nou, dat ook natuurlijk. Ja, ik denk dat er ook heel veel mensen boerzoekvrouw niet eens echt leuk vinden om naar te kijken, maar denken van nou, dan kan ik in ieder geval mee Hier, praten. Ik heb nog een extra plaat. Ja. Ik moest die, die, die laatste uitstelling moest ik even zien, ja. want ik, ik keek er niet naar. Ik las er alleen over, je kunt ja. een krant openslaan, maar dus er keken meer dan 4 of 5 miljoen mensen naar. Ik denk van nou, wil ik toch eens een keer weten waar ze het er weer over hebben. Dus, uh, maar goed. Nou, ik, uh, ik, uh, ik begrijp volledig wat je bedoelt. En in het kader van het komende Pasen stel ik voor dat we jouw versie van de matthäus dus jouw versie die jij thuis op cassettebandje hebt, dat we die hier even aanzetten. Kassettebandje, wauw ben je wijd. Ja, ik, uh, nou, dat, dat uh, ga je niks aan. <lacht> maar <lacht> <lacht> <lacht> maar jij, man, zet, jij zegt dat Matthäus-persoon in de uitvoering van jouw Rot zit jij te luisteren. Op uh, uh, uh, high-tech uh, MP4. Niet de uitvoering. Nee. Maar zoals hij, hij het zelf noemt, hertaald. Ja, precies. De herta ik ga hem gewoon draaien nu, Rob. Oké. Okay. Ja, dan zeg ik 0800 <laughs> als je Rob... Maar om dan... bij begin te beginnen, anders vergeten we dat. Ja. Is er iets wat een mens onderscheidt en waardoor die uh, van het ene ritme wel houdt, en van het ander ritme de creep krijgt. Dat was mijn vraag. Dat was eigenlijk de vraag. Dat is waar Want, ook. Dat was niet eigenlijk de vraag, dat was de vraag. Dat was gewoon helemaal al vanaf het begin af aan was dat de vraag. Ja. Nou, dan, uh, de, dan sla ik Jan Rot even over, hoor. Ja, oké. Okay. Ja, die sla ik nu over. Want dan ga ik nog eventjes uh, uh, met Sylvie praten. En dan hoop ik die nog voor je te beantwoorden, Rob. Oké. Hey. Dankjewel, hè. Nou, goedenavond. Goedenavond, dag. Bye. 0800 1121. Sylvie, goeienacht. Hi, als Hai. Hi. Um, ik had hetzelfde, nou, hetzelfde probleem. Ook zo'nzelfde vraag als meneer Romanesco. <laughs> meneer Romanesco. En ik heb het toen bij Milieu Centraal neergelegd. Oh. oh. En wat zeiden ze? Nou, die, mijn huis komt dus uh, s'nachts af. Bij ja. heel koud weer, tot uh, 6 graden. Ja. Dus toen had ik gevraagd: Moet ik dat huis nou op 15 graden houden in de nacht? Ja. En dan s'morgens het even opstoken? En dan had ik het idee dat ik milieubewust bezig was en ook nog een beetje aan de centen dacht. Ja. Ja. Nou, toen kreeg ik het antwoord dat <laughs> ik makkelijk het huis kon laten afkoelen tot 7 graden. Ja. En dan s'morgens op kon stoken tot uh, wat ik zelf wilde. Zeg maar 20, 21 graden. Want het was dus goedkoper dan wanneer je de hele nacht die kachel op 15 graden zou houden. Want je hebt namelijk warmteverlies naar buiten. Ja. Die kachel moet elke keer weer opnieuw aanslaan. Oké. Okay. Is het is ook wel, ik vind het wel allemaal een toestand met die graden en zo. Ik wil gewoon het warm hebben in mijn huis. Ik wil niet bij je hoeven houden hoeveel graden het nou precies is en wanneer ik de verwarming heen en weer moet draaien. Ja, maar je weet toch ook wel wanneer je het behagelijk vindt als je zit? Ja. Nee, dat zal rond het 1, 22 graden zijn. Ja, dat, dat is, maar ik heb ook nog steeds niet helemaal goed onder controle... Hoe, hoe, hoe hoog ik hem moet zetten, want dan is het buiten weer kouder... dus dan moet ik hem weer hoger zetten en dan wordt het buiten weer weer... Hey dus 7 graden, heb jij, het Als dan jij ook? Als jij in huis 21 graden wilt hebben, dan maakt ja. het niet uit hoe koud het buiten is. 21 graden blijft binnen 21 graden. Nee, maar dan moet ik toch mijn verwarming hoger zetten... om het 21 graden in mijn huis te krijgen? Nou, dat doet hij... Die... Ja dat, ja, dat doet, doet hij bij die jou automatisch, maar bij mij niet. Bij mij gaat het met van die ronde knoppen. Mijn, uh, de, mijn verwarming is nog uit 1928. Oké. Okay. Maar ik heb ook nergens zo'n plaatje waar ik dan op van, oh het is nu 7 graden. Maar ga jij dan kijken op weer van, oh, oh nee, dat doet hij automatisch. Jij kunt instellen ja. dat hij, dat hij s'nachts of als je weggaat naar 7 graden gaat en dat als je dan terugkomt, uh, dan moet je wel even tu tu, tu, tu, tu, tu een paar keer op drukken en dan gaat ja. hij weer omhoog naar uh, 20. Ja. Ja, ja, en dan zegt Milieucentraal, dan zegt dat zegt Milieu Centraal, dat dat het handigst is. Nou, dan is de Ik vraag van Rob niet. gewoon beantwoord, of niet? Ik versta je niet. Dan is de vraag van Rob gewoon beantwoord. De vraag van Rob is nu beantwoord. Oh, ja, ja klopt. Het gaat wel heel makkelijk. Ja, lullig, hè? Ja, nee, het is <laughs> nog een bona fide organisatie ook. Je hebt het gecheckt. Ja. Tussen, ja, je ja, je weet, de het is niet dat ik ben. Nee, dat is waar. Jij zit het bij elkaar te verzinnen, gewoon. <lacht> Nee, nee, nee, nee, <lacht> Dit is echt waar. Nee, dat, ik hoor het aan je stem. Je meent het serieus. Je hoort het aan mijn stem? Ja. Dat ik. Jacob, nee, dat je gewoon. Dat <lacht> dat dat nee. Nou ja, wat denk je dat ik aan je stem hoor? <lacht> ik weet het. Nee, je bedoelt het allemaal heel goed. Ja. Nee, het is waar. Ja. Ik, uh, ik, ja, ik vind het ook, uh, zeker ook in het kader van het milieu. Uh, dus ja, als je niet hoeft te stoken, moet je het niet doen. Nee, nou, nou, je hebt, uh, ja, dat, dat weten we dus nu. Het ja, nou. verhaal gaat dat je het allemaal op één temperatuur moet houden... dat dat verstandiger is dan het heen en weeren. Maar blijkbaar is dat dus niet zo volgens Milieu Centraal en volgens Sylvie. En volgens mij, ja. Nou, ja, dan houden we het zo. Dank je wel, Sylvie. Oké. Okay, Ik streep uiteen. de vraag van Rob af als beantwoord. Oké. Okay. Een goede nou, nacht, nacht nog en, en, en een warme nacht gewenst. Ja, dank je. Oké, okay, dag. Ja, jij ook. Albert. Hé, hey, goeiedag. Hallo. Het, het is aldut met een D. Ja, nee, dit, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, dat is het wel. Nee. Ja, zeker. A-L-D-E-R-T. Maar, maar was het dan de ambtenaar van de Burgerstand? Die heeft een B gewoon achterstevoren geschreven. Nou ja, nee, het is mijn overgrootvader die mijn grootvader verkeerd heeft aangegeven. Eerlijk waar? Oh, ja, die was zeker? helemaal zenuwachtig. Ik heb, noem me. eh, uh, uh, uh, Aldert. Zegt u nu Aldert? Ja, ja Aldert. Ja, ik, ben er, ik ben er niet bij geweest. Ja. <laughs> Wat zoet. En toen, toen dachten jouw ouders, nou laten we die ver, verschrijving gewoon in de familie houden. Ja, dat, dat hing samen met een kinderwagen, maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar dit gaat heel vaak fout, of niet? Je wordt altijd als Albert aangeschreven. Nee hoor. Nee, gaat het altijd nee, goed? Nee, ik, ik maak echt wel duidelijk dat ik op Albert geen antwoord het geef. is wel waar, ja. je zit er natuurlijk wel bovenop. Ja, heel verstandig. Ja, ik ja. ben heel blij met mijn naam. Nee, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is net even wat anders. Ja, precies. Ik ja. zijn er niet zo hoor. Ik ben er in mijn leven geloof ik net twee of drie tegengekomen. Ben je wel dus een, een net... andere albert ook tegengekomen? Ja, ja, ja. In Groningen was een kroeg, die heette Jos en Albert. En daar stond Albert achter de tap. Nou, uh, dat heeft toch wat dat... gratis buurtjes opgelopen. Ik wou zeggen, dat schept een band, ja. Ja, ja. ja dat is zeker. Daar hoef je niet veel voor te doen dan. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ik zei ja, precies. O, Sorry. Oh, gelukkig. Nee, dan, dan, dan, dat was dan net in wat ik zelf zei. Maar ik had, ik had wel wat antwoorden. Nou, één is al beantwoord. Het klopt hoor, van die temperatuur. Oh, gelukkig. Gewoon omlaag slingeren. En het, uh, je hebt s'ochtends niet zoveel tijd nodig om de boel weer op te warmen. Daar komt het eigenlijk op neer. Oké. Okay. Nee, nou ja, dat, dat is uh, duidelijk. Het is, dat is heerlijk als een vraag zo eensluidig, uh, luidend uh, beantwoord wordt. Ja, en ik ja. heb ook nog wel een antwoord op dat van die erfenis. Oh, mooi. Je mag gewoon niet verdienen aan je eigen misdaad. Nee, dat is die Plukse wet, hè? Nee, het is niet de Plukse wet. Want oh. ik bedoel, die Plukse wet. Het, al, het is altijd al zo geweest: dat als je iemand om zee brengt vanwege de erfenis, had je ook al voor de Plukse wet gewoon geen oh. recht op die erfenis. Oh. Nee, want kijk, je moet je even voorstellen dat het aantal moorden dan toch heus ziederoven zou toenemen. Nou ja, maar ik denk, er wordt ook gewoon heel veel gemoord om geld. Ja, wel, dat is natuurlijk wel zo. Maar ja, dan, maar dan hoop je dat de... niemand erachter komt natuurlijk. Ja, de meeste mensen doen echt hun uiterste best om dat te verbergen. Ja, dat is, dat is een beetje mode onder moordenaars, heb ik begrepen. Ja, ja, ja. ja. ja. Je ja. zou kunnen zeggen dat de meeste <laughs> liever niet tegen de lamp lopen. Heel gek om, Onder andere om het geld te kunnen opstrijken. <laughs> <laughs> ja, ja, wat anders ja. zou je kunnen zeggen, kijk, je zou kunnen zeggen, nou nee, het ging me helemaal niet om, de het was echt een vraag van verstandsverbijstering, of ja. iets in die geest. Ja. Dus dat is, kijk, ik we kennen de wetsartikelen niet, dat moet ik er wel bij zeggen, maar het is echt niet zo, je mag gewoon niet verdienen aan een misdaad. Ja, maar is het verdienen, want het is geld dat je toch wel krijgt? Nee, het is, kijk, het is, uh, uh, dat, dat is natuurlijk niet in alle gevallen. Wat je doet eigenlijk, je weet eigenlijk niet, als je de boel zo gang laat gaan, of ja. je dat geld wel krijgt. Er kan van alles gebeuren waardoor een hef is gewoon wegvalt. Ja. Ja. Dus wat je eigenlijk doet, je neemt het recht, of ja, niet het recht, maar in zekere zin neem je de boel in eigen hand. En je ja. denkt, nou ja, die, ik, ik, ik, ik, ik wil geen risico lopen, ik breng opa, opa, oma, mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn ja. duster, u alvast maar zeep. dan weet ik ja. zeker dat ik het krijg. Ja. En dat is ook de reden waarom sommige mensen zo graag willen dat die het testament op hun naam komt te staan. Dan gaan ze daarna wel eens nadenken hoe ze zo snel mogelijk aan die centen komen. Ja, precies. Dus ja. Dat, dat kan echt niet. Ik bedoel, dat is, dat is gelukkig in de wet wel zo geregeld. De meeste mensen pakkiseren daar natuurlijk helemaal niet over. En in huwelijken zal het ook niet zo'n rol spelen. Maar je zou je kunnen voorstellen dat in, in, in ouders kinderen relatie, ja. dat het toch even anders wordt. Ja. Nee, gewoon rustig afwachten tot je aan de beurt bent... Ja, precies. En ja. dan maar hopen dat er nog iets is. Ja, precies. <laughs> ja, ja, ja. Kijk, je moet je ook voorstellen. Het is natuurlijk zo dat veel mensen die, laten we zeggen, op hun 60's nog een aardig kapitaal hebben... op een moment dat die permanente zorgen in verdwijnen, en dan, dan verdwijnt dat als sneeuw voor de zon. Ja. Dan zou het voor kinderen echt wel aantrekkelijk kunnen zijn. te denken. nou, weet je wat, we pakken het kussen. En, uh, en zo ja. voor zijn ze voor Maar dat doen we voor. dus niet, Aldert. Maar nee, Aldert, ik, ik, ik moet ik, afronden, want we gaan even met z'n allen gezellig naar het nieuws luisteren. Maar dankjewel voor je bijdrage. Oh, ik had nog wat over kunst wil zeggen. Oh, blijf hangen, Aldert. Tot Jij zo. even hangen. ja. ja.